11 uur, Boots met het NOS-journaal. De voormalige democratische presidentskandidaat John Edwards... hoeft niet de cel in. Hij werd verdacht van misbruik van campagnegelden... maar de jury kon er niet uitkomen of hij ook echt schuldig is. Daarom heeft de rechter de zaak geseponeerd. Edwards deed in 2008 een vergeefse poging om in het Witte Huis te komen. Tijdens zijn campagne werd de getrouwde Edwards geplaagd... door geruchten dat hij een affaire had met een campagnemedewerkster. Hij ontkende in eerste instantie, maar gaf later toe... Vorig jaar werd Edwards aangeklaagd op verdenking dat hij campagnegelden had gebruikt om de affaire geheim te houden. Dat is dus niet bewezen. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft VVD Tweede Kamerleer Charlie Abtroot voorgedragen als nieuwe burgemeester. Hij moet cda Jan Waaier opvolgen. Abdrood staat ook op de kandidatenlijst van de VVD voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Als hij wordt benoemd tot burgemeester, trekt hij zich terug als kandidaat Kamerlid. Abdrood zit sinds 2003 in de Tweede Kamer. Daar is hij onder meer woordvoerder op het gebied van verkeer en vervoer. In Ierland zijn zojuist de stembureaus gesloten. De Ieren konden zich in een referendum uitspreken over de vraag of hun land het Europese begrotingsverdrag moet ondertekenen. De opkomst was laag. De uitkomst van de volksstemming is pas in de loop van morgen bekend. Volgens de peilingen zal een meerderheid van de Ieren voorstemmen. Als dat inderdaad zo is, zal Ierland, net als de 24 andere EU-lidstaten... zich verplichten om zich te houden aan de Europese begrotingsregels. Alleen Groot-Brittannië en Tsjechië doen niet mee... omdat zij vinden dat Brussel te veel invloed krijgt. De Gouden Strop 2012 voor de beste thriller... is gewonnen door de Vlaamse auteur Bram de Hoek... De Hoek ontvangt de prijs voor zijn tweede thriller Een Zomer Zonder Slaap. De jury noemt het boek een verademing. Ook in 2010 ging de gouden strop naar hem voor zijn debuut De Minzame Moordenaar. De Hoek krijgt een cheque van 10.000 euro en een beeldje. Sinds de invoering van de wietpas op 1 mei... is de drugsoverlast in Maastricht bijna verviervoudigd vergeleken met een jaar daarvoor. Volgens de gemeente komt dat vooral doordat mensen eerder overlast melden... In mei kwamen er bij het speciale meldpunt in Maastricht 619 klachten binnen. Dat waren er een jaar geleden, 166. Ondanks de flinke stijging is burgemeester Hoes tevreden over het nieuwe coffeeshopbeleid. Volgens hem komen er minder buitenlanders en is de drugsoverlast op straat beheersbaar. Het Rwanda-tribunaal in Tanzania heeft een Rwandese oud-minister voor jeugdzaken veroordeeld tot levenslang. De rechters achten bewezen dat de man in 1994 heeft opgeroepen tot genocide. Hutu-militanten vermoorden in dat jaar meer dan 800.000 Tutsi's. Volgens het Rwanda-tribunaal was de minister bij een vergadering van het kabinet... waarop werd besloten de Toetsie-minderheid in Rwanda uit te moorden. Ferrari gaat een unieke auto veilen... om met de opbrengst de slachtoffers van de recente aardbeving in Noord-Italië te helpen. Het gaat om een sportwagen met een waarde van 1,3 miljoen euro. Ferrari verwacht dat de auto op de internetveiling veel meer zal opbrengen.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 Volgens mensenrechtenorganisaties werd de noodtoestand misbruikt door de Egyptische politie om tegenstanders van het regime hard aan te pakken. Bij Berlijn is het leverloze lichaam gevonden van de laatste Oost-Duitse minister van Economische Zaken. De 74-jarige Gerhard Pol is in een meer bij zijn vakantiehuis verdronken. Hij werd al enkele dagen vermist. Na een zoekactie werd hij vandaag door de politie gevonden. Vermoedelijk is hij tijdens het zwemmen onwel geworden. Pol zat van 1981 tot 1990 in het hoogste machtsorgaan van de DDR, de Volkskammer. Na de val van de muur in 1989 probeerde hij de communistische planeconomie om te vormen tot een vrije economie. Maar dat mislukte. In Parijs heeft Arantia Rus de derde ronde bereikt van Roland Garros. Ze versloeg de Française Virginie Razzano, die in de eerste ronde nog Serena Williams uitschakelde. Rus won met 6-3 en 7-6 en speelt nu tegen de Duitse Julia Görges. Ze is de enige Nederlander die nog actief is in het enkelspel in Parijs. De laatste Nederlander bij de Mannen, Robin Haase, verloor vanmiddag in de tweede ronde van de Rus Michael Juchini. Het weer vannacht bewolkt en vooral in het zuiden en oosten nog regen. Het koelt af naar zo'n 10 graden. Morgen eerst bewolkt, alleen in het zuidoosten nog wat regen. In de middag opklaringen en vooral in het westen zonnige periode. Het wordt 14 tot 18 graden. In het weekend blijft het fris met maximaal rond 15 graden. Daarna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 Stel deze zomer bij Electric uw eigen opleiding samen en krijg een iPad cadeau. Electric.nl. Goede nacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.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 En nu wil de burgemeester verbieden dat daar nog gedemonstreerd wordt. Ik begrijp wat de burgemeester bedoelt. Je zou bijvoorbeeld ook geen neonaties willen op dat monument. Maar dat is het hem nou juist. Dat monument staat daar voor de overwinning van de democratie... op dit soort gevaarlijke mafkezen. Misschien moeten we daar toch iets meer vertrouwen in. Goedenavond, welkom bij Met het Oog op Morgen. Morgen presenteert het CDA het nieuwe verkiezingsprogramma. En gewoon getrouw begon dat vandaag al aardig te lekken. Straks onze Haagse verslaggever Joost Vullings... over de christendemocratische plannen voor ons land. De BBC registreerde in een documentaire veel racistisch geweld... op de tribunes van Oekraïnse en Poolse stadions. En wij vragen ons straks af hoe veilig het daar is... voor voetballers en supporters. Als je een beetje zwart bent bijvoorbeeld... Een fascinerende uitnodiging tot opmerkzaamheid, tot beter kijken en luisteren. Zo wordt het oeuvre van John Cage wel omschreven. Wiens werk twee dagen centraal staat in het Holland Festival dat morgen begint. Straks een gesprek met een kenner. En om vijf voor twaalf nemen we de bus voor het huis van Berlusconi. Maar eerst het nieuws van vandaag. Donderdag 31 mei. Ik vraag dat de regering van Syrië acte op zijn commitment onder het anan Plan. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Ban Ki-moon, eist dat de Syrische regering zich gaat houden aan het vredesplan van Kofi Annan. Ban Ki-moon vreest een burgeroorlog. Dat de massacre of civilians of the sort seen last weekend could plunge Syria into a catastrophic civil war, a civil war from which the country would never recover. En Ban Ki-moon wil niet langer passief zijn met de VN. The United Nations did not in Syrië om gewoon te de van We zijn niet om de rol van passieve observer. Maar wat kan die internationale gemeenschap doen? De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Clinton, zegt dat twee landen steeds dwars liggen. Uh, we hebben een heel sterk oppositie van Rusland en China, maar het is primair Rusland En dat maakt it... het Harder te to putten together een internationale coalitie. De Russen zijn wel nodig in die internationale coalitie. Vindt Clinton. De Syriërs zijn niet gaan luisteren naar ons. Ze luisteren wel, misschien naar de Russen. Dus so we moeten ze blijven duwen. En dan energiedrankjes. De GGD wil de drankjes uit de schappen van de supermarkt. Ze zijn slecht voor kinderen. Er zit te veel suiker in en te veel cafeïne. Maar kinderen drinken het toch. Want het lekker is. Ja, het is verslavend. Het is lekker. Het volgende jongetje heeft het gewoon af en toe nodig. Soms ben ik gewoon met vrienden buiten. En dan wil ik gewoon wel soms wild zijn. Of zo. Gewoon speels. Zo'n drankje heeft ook echt effect, weet een ander jongetje. Als je zo'n blikje op hebt, dan lijkt het net alsof je heel veel energie weer hebt. Dan kan je weer heel hard rennen, fietsen en zo. En weer een ander jongetje had het nieuws verkeerd begrepen... en rende direct naar de supermarkt. Ja, ik heb gelezen dat ze gaan verbieden, dus ik koop even een voorraadje... Ik koop er nog even twee, dus... Uh... Verslaggever Martijn van Editie NL probeerde zoveel mogelijk... van die drankjes naar binnen te werken. Uh, dit is mijn zesde, maar dat doe ik al ruim een uur over... want dan krijg ik ze echt niet meer binnen. En hoe voelt hij zich na zes blikjes? Nou, ik sta hier wel een beetje te, te trillen. Dat, uh, dat kan je wel zeggen, en mijn benen vooral ook. Maar is het wel lekker? Het is, gewoon niet, het is gewoon niet lekker. Je voelt je gewoon niet goed. En je hebt ook honger, maar je hebt echt geen zin om te eten... omdat je al eigenlijk een beetje misselijk bent van al die zoete troep die je naar binnen hebt uh, gedaan. Verder met Donald Trump. De Amerikaanse zakenman doet allang niet meer mee in de race om het Witte Huis. Maar hij heeft besloten met Romney te steunen... en organiseerde vannacht een benefiet voor de republikeinse kandidaat. Het was meteen een mooie kans voor Trump om in talkshows opnieuw te roepen... dat hij niet gelooft in de echtheid van het geboortecertificaat van president Obama. Hallo. I don't know when you me a give me a in a position of authority in Hawaii who says but me a name. Geen namen dus. Tot ergernis van John Stewart van de satirische daily show. Listen, I don't give names. I can't. If you look at my possessions. The only name I know is Trump. I use it like the Smurfs. Use Smurf. so don't trump me, blitzer. Or I'll shove my trump so far up. Your Trump, your Trump. Dat was nieuws vandaag op radio en TV. Ja, maar er was nog een nieuwtje. Namelijk, als alles voor hem naar wens verloopt, gaat de nummer 9 van de kandidatenlijst van de VVD er weer af. Kamerlid Charlie Abtroot is voorgedragen als burgemeester van Zoetermeer. Goedenavond, gemeenteraadslid in die gemeente en oud-LPF-minister Hilbrand Nawijn. Goedenavond. Ja, u zit namens de lijst Hilbrand Nawijn daar, maar ja. u zat als fractievoorzitter van die lijst ook in de vertrouwenscommissie. Hoe kwam u zo bij uh, Charlie Abtroot? Ja, nou, uh, wij hebben de sollicitanten voorgelegd gekregen van, uh, door de commissaris van de Koningin. En dat waren de 16 en daar zat uh, uh, Charlie Abtroot bij. Ja, en waarom was hij de beste? Waarom was hij de beste? Nou, ik moet zeggen dat hij uh, zeer enthousiast was. Hij en natuurlijk kan natuurlijk ook uh, kan bogen op een geweldige politieke ervaring. En hij, uh, hij is echt wat met meer van plan. Dus uh, dat vond ik wel heel uh, interessant. Wat, wat is hij van plan? Nou, hij is van plan om uh, Soetermeer beter op de kaart te zetten. En Ach, dat is hard nodig. Op de kaart. Ja, ja, dat is hard, dat is hard nodig. Hard nodig ja. Want uh, hij moet opboksen tegen uh, burgemeester Abutale van Rotterdam... en uh, Josias van Aatsen van uh, Den Haag. Ja. Dus, en daarom uh, willen we hem wel graag hebben. Want ik denk dat wij dat wel kan. Had hij gesolliciteerd? Ja. Oké, okay, dus hij wilde graag zelf. Ja, ja, ja het... hij is heel reuzeblij als het goed is. Dat is wat ik gehoord heb. Het... Ja, en hij gaat Soetermeer op de kaart zetten. Ja. Um, maar hij is ook al... 61 burgemeesters worden, ja. burgemeesters worden benoemd voor zes jaar. Had, ja. had er niet iemand jonger gemoeten die meer op de kaart gaat zetten? Ja, nou ja, dat, dat, uh, misschien ligt dat wel uh, gewoon voor de hand. Maar uh, wij vonden het geen bezwaar. Hij kan voor zes jaar benoemd worden. En uh, hij wil eigenlijk nog, uh, daarna nog uh, doorgaan. Tenminste, dat is zijn plan. Dus als hij niet ziek wordt of uh, wat anders gebeurt... dan uh, zullen wij uh, hopen dat dat allemaal kan. Maar ja, over zes jaar staat het wel op de kaart, toch? Nou, het is hard nodig en uh, daar heeft hij heel veel werk aan. Maar over zes jaar moet hij er wel mee klaar zijn, ja. Goed. Dank u wel, hoor, meneer Nawijn. Graag gedaan. En, en morgen is er ook weer nieuws. En dan staat het in de ochtendkranten. Die zijn gelezen door Marielle Hageman. De ChristenUnie laat onderzoeken of het mogelijk is om de euro te splitsen. Volgens een Nederlands Dagblad wil de partij weten... of het mogelijk is de euro op te splitsen in een noordelijke en een zuidelijke variant... De ChristenUnie vreest dat doorgaan op de huidige weg niet werkt. De partij heeft de Tilburgse hoogleraar Graafland gevraagd het onderzoek te doen. Partijleider Arie Slop meent dat de ChristenUnie met het onderzoek naar een noordelijke en een zuidelijke euro een taboe doorbreekt. De ChristenUnie wil met het onderzoek een derde weg creëren tussen partijen die Europa overal de schuld van geven en partijen die zo eurofiel zijn dat hen alleen nog maar een politiek-economische Europese eenheid voor ogen staat, zegt Slop in het Nederlands Dagblad. De politie stopt met speciale controles op fietsen zonder licht. Ook gerichte controles op bellen in de auto... met de telefoon in de hand, verdwijnen. Volgens Trouw neemt het Openbaar Ministerie deze aanbevelingen over uit een onderzoek van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid. Reden om te stoppen met de controles is dat niet is bewezen dat fietsen zonder licht gevaarlijker is dan fietsen met licht. En handsfree bellen is juist net zo gevaarlijk als telefoneren met het toestel in de hand. Maar waarschuwt Trouw wie denkt ongestraft weg te komen met bellen in de auto of fietsen zonder licht komt bedrogen uit. Als de politie deze overtredingen tegenkomt volgt nog wel een bekeuring. De politie zet er alleen geen gerichte controles meer op in. Het Spaanse Rode Kruis heeft voor het eerst in zijn bestaan een oproep gedaan voor extra humanitaire hulp aan de eigen samenleving, schrijft de Volkskrant. Waar de organisatie altijd geld en goederen heeft gevraagd voor acute hulpverlening aan landen die door natuurrampen of conflicten zijn getroffen, is nu de eigen bevolking aan de beurt. Volgens het Spaanse Rode Kruis leeft nu bijna een vijfde van de Spaanse gezinnen onder de armoedegrens. Er zijn ook steeds meer gezinnen waar helemaal geen geld binnenkomt... omdat alle gezinsleden werkloos zijn... en op de een of andere manier geen recht hebben op een uitkering. De hulporganisatie heeft berekend dat op korte termijn... zeker 30 miljoen euro nodig is. Verzekeraars balen van Nederlandse particuliere klinieken... voor verslavingszorg die in het buitenland zijn gevestigd... valt te lezen in de Telegraaf. Die klinieken schieten als paddenstoelen uit de grond... bij voorkeur op exotische locaties in Zuid-Afrika en op Curaçao... Behandeling daar kost soms vijf keer zoveel als in Nederland. Het probleem is volgens zorgverzekeraar CZ... dat niemand precies weet wat er in die buitenlandse afk afkikklinieken gebeurt. Ze kunnen de rekening zo hoog maken als ze willen, want er is geen toezicht. De inspectie controleert alleen zorg die in Nederland wordt verleend. Het AD heeft een rondje gemaakt langs verschillende kamerleden... die na de verkiezingen niet terugkeren in Den Haag. De krant wilde weten wat ze gaan doen. CDA-kamerlid Kathleen Ferrier wil iets internationaals gaan doen of iets met duurzaamheid. Partijgenoot Meam Sterkt denkt aan iets bij een maatschappelijke organisatie of in de media. Volgens het AD is het niet per se gemakkelijk voor een oud-Kamerlid om een nieuwe baan te vinden. Vorig jaar hadden 72 ex-parlementariërs nog een wachtgelduitkering. Partij van de Arbeid Kamerlid Nebahad Al-Bayrak zegt tegen het AD dat ze niet van plan is om daar lang gebruik van te maken. In het AD zegt ze, ik ga niet op mijn handen zitten, het komt wel goed, ik organiseer mijn eigen geluk. Al heb ik nog geen idee wat ik ga doen.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 It is there. Where are the girls? But I live Bobby behind. The sticks and the spigs are the girls. Is the girl I love all along The girl that I love She is gone, she is gone The Spicks and the Spits Ja, de spiks en speks van de Bee Gees morgen. En wij draaiden dat omdat morgen Robin Gibb wordt begraven. Hij overleed op 62-jarige leeftijd aan kanker. De machtspartij, het CDA, gaat de verkiezingscampagne in als lijst 4. Volgens de politieke barometer is het CDA op dit moment zelfs de zesde partij van Nederland... Een uitgangspositie die de christendemocraten niet gewend zijn. Dat betekent dus een compleet andere campagnestrategie dan normaal. En vanavond zoomen we even in op de electorale positie van het CDA. Politiek redacteur Joost Vullings, goedenavond Joost. Ja, hallo Chris, goedenavond. Ja, morgen komt dus het uh, CDA verkiezingsprogramma. Voor zover dat niet al uitgelekt is vandaag. Um verwacht jij een, een revolutionaire omslag bij het CDA? Nou, bij het CDA houden ze niet van revoluties. Dus het wordt gewoon een mengeling van het uh, oude programma uh, gemengd... met, dus met het uh, uitkomst van het strategisch beraad. Dat, uh, dat stuk wat eerder dit jaar uh, uitkwam. Mm. Nou ja, weinig verrassingen. Het radicale midden, hè? Het dat. radicale midden, precies. Ja. En dat stuk vond ik ook meer, eigenlijk, uh, meer een wijziging van de toon... dat dat nou beleidsmatig nou echt heel veel veranderingen met zich uh, meebracht. Uh, ja, ze hebben vandaag dus twee puntjes uh, uitgevend. Daar doelde je net al op de alcoholleeftijd waarop je dat mag kopen... gaat wat het CDA betreft naar 18 jaar. En, en, en het bouwsparen is een, een nieuw iets. Dat is fiscaal voordelig sparen voor de aanschaf... voor een nieuw huis voor starters. Ja. Nou, wellicht zit er morgen nog een ander nieuwspuntje in. Sociale vlaktax, las ik, las ik ook ergens. Ja, maar dat is, dat is ook al iets wat, wat, wat, uh, waar ze al heel lang over nadenken. Ja. en Ik weet niet of ik in het vorige verkiezingsprogramma heb gestaan... maar dat, dat komt al jarenlang voor... In, in stukken van het wetenschappelijke instituut van het CDA belastingtarief voor, voor iedereen. Maar... Ja, maar wel weer met correcties erop. Dus ja. het is een vlaktaks met hellingen. <laughs> <laughs> dus, vals, uh, vals plat tax ja. Precies. Dus als je, kijk, als je het oude <laughs> programma uh, pakt en die stukken van het wetenschappelijk instituut en het strategisch beraad, en als je die stukken echt goed kent en je pakt het stuk van morgen erbij, dan, dan val je echt niet van je stoel. Nee. Wat wordt dan het thema voor het uh, CDA? Europa is al weg. Wat gaan zij doen? Nou ja, dat is gelijk natuurlijk een hele lastige kwestie voor het CDA. Dat is natuurlijk echt altijd een partij die ging uh, op het thema macht. En ja, vraag maar eens aan iemand waar staat het CDA voor. En een grote kans dat dan mensen met termen komen als ja verantwoordelijkheid, degelijk normen en waarden. Maar ja, dat zijn meer karaktereigenschappen... dan standpunten. Ja, bij andere partijen is dat ook wel eens moeilijk. Maar ja, goed, bij de VVD denk je toch aan, aan pro-auto, pro-huis. Bij D66 denken veel mensen aan onderwijs en aan die hervormingen. De AOW, een hypotheekrenteaftrek, bij GroenLinks aan Milieu. De PVV heeft zich in een paar weken tijd weten... om te katten van een anti-Islampartij tot een anti europa partij Dan ja. heb je toch ja, een duidelijk uh, inhoudelijk thema. Maar het, het gaat het CDA dus ook niet lukken... om op korte termijn zo'n groot thema uh, te kleen... Dus ik denk dat ze gewoon uh, blijven bij verantwoordelijkheid, financieel degelijk, maar niet met de boekhoudersmentaliteit van de VVD, zoals een CDR mij toefluisterde vanmiddag. Ja, en aangevuld wel met de bekende thema's als gezin en normen en waarden. Maar ja, maar plak daar maar eens concrete maatregelen aan. Dat kunnen de meeste mensen niet. Ja, maar dat, dat klinkt niet echt als campagneretoriek die je van uh, de zesde plek af gaat helpen. Um... Wat, wat, wat zit erop? Hoe kunnen ze zichtbaar worden? Nou, dat, dat, dat wordt dus inderdaad echt... Of dat wordt en dat is de vraag van, van het uh, campagneteam uh, een voorbeeld te geven. RTL organiseert iedere verkiezingscampagne een premiersdebat. Nou ja, daar was het CDA altijd bij de afgelopen twintig jaar. Ja en ja, nu zijn ze niet uitgenodigd... tenzij de peilingen veranderen. Dus ze moeten, ze moeten wat doen en eh, meer gaan vechten. Nou, Dat zag je ook wel bij de laatste twee debatten. Dus dinsdag hadden we het debat over eh, dat vijfpartijenakkoord. Een week daarvoor hadden we het verantwoordingsdebat. En dan zag je dus ook dat Siebrand van Haarsma-Buma... de nieuwe leider en al een tijdje fractievoorzitter... Ja, wat feller was dan normaal. Af en toe ook een, een, tikje, een tikje vals. En hij roerde zich echt flink aan de interruptiemicrofoon. En dan zag je dat hij met name ja, PvdA, SP en de PVV opzocht. Ja. De partijen die niet meedoen aan, aan het akkoord. Maar dan kwam hij weer met het punt van... ja wij zijn een partij die verantwoordelijkheid neemt in zijn ogen... en die partijen niet. En dat zien ze dan toch als het belangrijkste punt. Bijkomstigheid is wel dat die aanvallen op SP en PVV... ook wel een strategisch karakter hebben. Want aan ja, die twee partijen hebben ze in het zuiden van het land... in de afgelopen jaren heel veel stemmen verloren. Ja. Dus die partijen aanvallen heeft wel zin. Maar ja, ze moeten inderdaad... al is het maar in het taalgebruik een schepje bovenop doen. Ja, maar je, je zag ook bijvoorbeeld aan Emiel Roemer... in dat debat dat oprecht een beetje... Voor... Was over dat gestrekte been waarmee uh, Haarsma Buma nou, de Rabat was ook, in dat, kwam. dat was ook wel omdat van Haarsma Buma en da, dat was ook wel goed. Die maakt het roemer ook oprecht moeilijk, ja. Dus uh, wat dat maar, betreft... maar kan hij het ook? Kan hij die, die rol spelen? Nou ja, kijk een, kijk, een hele hele hele valse terrier zal het nooit worden, Sibrand van Haarsma Buur, Gefriese ja, dus, ja, toch? Ja, ja, precies, bestuurder. Maar kijk, hij is niet bang. Hij is hij is niet op, op zijn mondje gevallen. Hij heeft op, heeft op het koor gezeten. Hij weet ook wel een beetje ah, ja. hoe je moet pesten. En Kijk, hij heeft nu die lijst... Verkiezing intern gewonnen. Daardoor je ziet dat hij aan zelfvertrouwen heeft gewonnen. Hij is ook bevrijd van die, van die gekke leiderschapstrojka... met Maxime Verhaag als vicepremier en Rutte Petroom als de, uh, de, de partijvoorzitter. Dus je ziet hem wel groeien de laatste week. is echt een last van zijn schouders afgevallen. En uh, nou ja, goed, de ene kant, de uitgangspositie is niet benijdenswaardig. Maar er heerst wel een gevoel bij het CDA. ach ja, the only way is up. Uh, we hoeven geen verdedigende campagne te houden van ja, we zijn de grootste. Dat moet je zien te blijven. En dan probeer je altijd de nul te houden, zoals dat heet. En dan ja, dat, dat houdt in geen fouten maken. Ja, ze kunnen nu een beetje, beetje aanvallen. En nu ze eigenlijk wel gewend zijn... aan al ruime tijd laag in de peilingen te staan... is dat op zich wel weer een lekker gevoel, een beetje een vrije rol. Ja, nou goed, laten we aan het begin van deze uh, heerlijke sportzomer dan even de, de sterkte-zwakte-analyse maken. Wat zijn de zwakke punten van uh, het CDA-team? Ja, het verleden. Ja, je zag het al in die debatten rond de, de lijsttrekkersverkiezingen. Hè, dat is bijna de vraag... Uh, was je goed of fout tijdens de PVV-periode? Kijk, als die discussie binnen de partij gaat oplaaien... tijdens de campagne over de, ja, die regeerperiode met de PVV... dan krijg je het beeld van een verdeelde partij. En dat zuigt ook de energie weg uit de achterban. He, de mensen die moeten gaan flyeren en posters plakken. Hmm. Nou ja, aan uh, de ene kant... Uh, Sibrand van Haarsmaak is ook nog eens een, een nieuwe leider... Dus dat is niet meer over praten, dat verleden? Nee, daar moeten ze niet meer over praten. Dan mensen in de woord. Ja, ze moeten ook al die oude mannen die af en toe uh, zich roeren in kranten... en op radio en tv, die moeten ze allemaal uh, opsluiten. <laughs> dat, dat, is, dat is het recept. Kijk, en, en, en, het is een, on, een, een onbekend iemand voor, voor het grote publiek. Kan ook een voordeel zijn, komen we zo op. Hmm. Nou ja, dus dat onbekend en een niet helder uh, inhoudelijk profiel. Ze mogen niet meer vanzelfsprekend met de grote jongens meedoen... in de verkiezingsdebatten. Nee. Nou, de natuurlijke achterband sterft uit. Uh, ze zijn een partij die kan worden afge, uh, afgerekend omdat ze geregeerd hebben. Ja, dus de grootste angst is gewoon irrelevant te worden in zo'n ah. campagne. Dat is echt een nachtmerrie. Nou, doet do, do, do toch ook maar een paar sterke punten dan nog. Nou ja, kijk, de andere kant. Kijk, Siebrand van Haars met Buma is voor mensen zoals mij... Zeggen, echt een oude rot die hier al jarenlang rondloopt. Maar voor heel veel mensen is het een nieuw gezicht. Nou, dan heb je de frisheidsfactor. Dat kan helpen. Nou, hij zit lekker in zijn vel, dat zei ik al. Hij ervaart weinig druk. Dan hebben ze nog het geheime wapen. Mona Keizer. Die kwam bovendrijven bij die lijsttrekkersverkiezing. Nou, ja, die, de wethouder uit Purmerend, Precies. Ja. Nou, die wordt zo goed als zeker de nummer twee. Nou, die is media-geniek en, en zeker fris. En ja, stel nou eens even in zo'n scenario dat het een. En niet ondenkbaar, dat het een hele harde en vuile campagne gaat worden. En dan zou het toch in één keer bij het electoraat de behoefte kunnen ontstaan aan een rustig, fatsoenlijk baken. Nou ja, kijk, op zo'n golf kan het CDA van Siebrand van Haarsmaar Buurman boven komen drijven. En voor je het weet stijg je in de peilingen en doe je weer mee om het premierschap. Want zoveel zetels heb je daar tegenwoordig niet meer voor nodig. Als je boven de twintig bent, dan word je er al voor genoemd. Ja. Ja, en, dan, en voor je het weet doen ze weer mee om de race voor het torentje. Ja. Oké, okay, een torentje. Nou, da, da, daar zijn we dan tot slot aangekomen. Ik zie het nog niet helemaal gebeuren, maar wie weet... Uh, wie gaat er dan namens het CDA een torentje zitten? Want Buma heeft al gezegd dat hij in de Kamer wil blijven. Ja, nee, dat klopt. Uh, dat, dat is dan wel met het uitgangspunt... we worden waarschijnlijk toch niet de grootste. Maar ik dacht, ja, ja dat wil ik toch wel eens weten. Dus dat vandaag aan de voorlichter van, van, van Haarsma Buma voorgelegd. Maar ja, ik kreeg geen interview, want ja, dat is toch niet echt aan de orde. En het zou toch heel gek zijn oh. als wij met deze peilingen daarover gaan praten. Maar ja... Ja, vroeger of laat zou die vraag toch beantwoord moeten worden. Bedoel, ja. Wat is het CDA zonder een premierskandidaat? Dus ja, die vraag die gaan we toch beantwoord krijgen. De komende weken, wellicht pas na de zomer. Ik gok zelf van Haarsma Buma. Maar het is natuurlijk... Toch heel... wel. Ja, we gaan maar speculeren wie het dan anders moet worden. Ja. Lubbers, nee, App ja. ja. Klink, ja. Henk Bleker. Ja, allemaal, allemaal mensen waar wel wat mee is binnen die partij. Dus nou, wij, zo... Wijfels wordt iedere keer genoemd, dus laten we die dan ook noemen. Ja, maar dat was zo'n mastodont die... die, die is, is, oh, nee, die is was links. al opgesloten. Ja, ja. dat ja. is zo iemand die, waarvan ze zeggen, een hele goede man, heel wijs, maar die wijsheid kan hij beter bewaren voor zijn slaapkamer, geloof ik. En, uh, maar goed, de conclusie is wel, het is een, ja, een hele nieuwe uitgangspositie voor het CDA. En ze moeten er echt uh, voor gaan knokken, maar ik proef wel dat ze er zin in hebben. En het wordt een spannend begin van Dank je wel, Joost Vullings. Eindje Oosterhuis, better think twice. Met dank aan Anouk. En als u haar wil zien, morgen staat ze op de planken van het Openluchttheater Caprera in Bloemendaal. De zwarte voetballer Mario Balotelli, hij is international van Italië... heeft naar een BBC-documentaire gekeken over racisme... in Poolse en Oekraïense voetbalstadions en is zich wild gestrokken. En ik heb hem ook gezien vanavond en ik kan me dat heel goed voorstellen. Als Balotelli tijdens het komende EK wordt uitgestolden... want dat gebeurt zwarte voetballers in die reportage... loopt hij meteen het veld af. Margriet Bransma was NOS-correspondent in Duitsland. En, uh, Margriet, goedenavond. Goedenavond. Jij ging ook uh, regelmatig de Poolse grens over. En graag naar voetballen, meen ik. Ja, ik ben inderdaad uh, regelmatig ook bij uh, voetbalwedstrijden in Polen geweest. Ja. ja. En was het daar inderdaad zo erg op de tribune? Ja, wat mij op die, die, uh, die, of in, in die Poolse voetbalstadions opviel. En ik, ik ben bij wedstrijden in Stettin geweest. Dat is een, een stad op de Pools-Duitse grens. In Warschau, in Krakau, in, in Woets. Wat mij daarbij steeds opviel: dat waren de echt enorme veiligheidsmaatregelen. Uh, honderden, zo niet duizenden zwaar bewapende agenten. En dan heb je het echt over agenten met, met, uh, ja, met, met geweren, munitie over, over hun, hun nek. Het was de, de waterkanonnen, alles. Stond paraat en ja, dat is ook niet voor niks, want het Poolse voetbal heeft inderdaad twee grote problemen: dat is uh, dat zijn geweld en racisme, en vaak gaat dat samen, ja, ja, in, ja. En en en uh, racisme, ik zag in dat, dat BBC uh, item uh, antisemitisme en ja. dood, dood aan de haakneuzen op een gegeven moment, groot spandoek, uh, maar ook white power gaat het over. Gaat het over antisemitisme of gaat het over huidskleur? Beide, oh, beide. Mm. In stadions worden uh, donkere spelers... maar overigens ook, ook uh, niet-blanke supporters op de tribune... die worden uitge uh, aangevallen, uitgescholden. Er worden van, van die oerwouden, van die apengeluiden gemaakt. De hm. Hitlergroet wordt gebracht. En buiten de stadions, dat zie je echt overal in, in Poolse steden... en zeker die met een grote voetbalclub... zie je ook overal die graffiti met, met het hakenkruis. In combinatie inderdaad met natuurlijk de favoriete club-ultra's... die die harde supporterskernen die zich White Legend... het, het, het, het Witte Legioen noemen. In die BBC-documentaire, waar je inderdaad ook, ook, ook over sprak... Hm. zegt de, de oud aanvoerder van het Engelse elftal, Sol Campbell, ja. die zegt zelfs... ja, je moet er niet heen gaan. Ja, ja nou, en uh, heeft hij gelijk eigenlijk, wat jou betreft, als het, po als het om Polen gaat? Ik, ja, het, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. De Polen zelf hopen ook heel erg op dat, dat, dat effect van... Uh, wat je, wat je overal wel ziet als het om, om landen, uh, toernooien gaat, EK's, WK's, dan, dan heb je die harde, harde kernen van die supporters niet zozeer. Die zich, die zich zo enorm manifesteren. Daar gokt Polen ook wel op. Ja, ik, ik denk bepaalde steden. Uh, gelukkig is, is Krakau, daar logeert het Nederlands helft al wel. Maar Krakau is geen speelstad. Waarom zeg ik gelukkig? Omdat Krakau in Polen wel een stad is die bekend staat vanwege dat, dat geweld. Uh, of het nou uh, racistisch is of gewoon puur knokken. Ja, Wasjauw is een risicostad. En Wasjauw is de stad waar de openingswedstrijd is. Ja, ja. En uh, je zegt al bij die voetbalwedstrijden heel, heel veel uh, beveiliging altijd. Ja. Doet, de, doet de Poolse overheid uh, uh, op zich veel tegen dit soort racisme? Ook misschien buiten de stadion? Nou, ik, vooral dus tegen de, dat, dat fysieke geweld. Dat, vandaar ook die enorme veiligheidsmaatregelen. Dat mm. Tegen het racisme. Nee, heel eerlijk gezegd niet. Er zijn vooral wel wat, wat particuliere organisaties. Die leiden bijvoorbeeld nu ook stewards op... die da dadelijk bij dat EK worden ingezet. En die wordt dan geleerd waar moet je op letten als het om racisme gaat. De huidige Poolse regering onder leiding van, van die liberaal Tusk, is ja. er wel wat, wat, ja, wat aletter op dan eerdere regeringen... Maar echt serieus werk maakt de Poolse regering er niet van. Nee. Aan de telefoon hebben we ook Sandy Sidney Bito. Hij is een voetballer van uh, Curaçaose af en al zes jaar actief in de Oekraïne voor verschillende clubs. Goedenavond, Sendly. Ja, goedenavond. goedenavond. Merk jij wel eens iets van racisme in de stadions daar in de Oekraïne? Ja, um, aan eerlijk heb ik het niet, niet, niet, gewoon niet meegemaakt... Ja, je, je hoort af en toe die, die, die rare geluiden, maar om eerlijk te zeggen, heb ik het niet, niet meegemaakt. Rare geluiden? Je bedoelt oerwoudgeluiden, ja. apengeluiden? Ja, die oerwoudgeluiden, apengeluiden, van, van sommige supporters. maar. Maar, maar heb je die ik, zelf ik, gehoord? Want ik, ja, je zegt ja. ik heb het niet meegemaakt, maar heb jij zelf dat soort geluiden wel gehoord of niet? Af en toe uh, als als als toeschouwer, als als van spreken, als factor dynamo, dynamo spelen, dan ga je dan ga je gewoon naar kijken. Yeah. En dan uh, hoor je af en toe van die, van die van die van die supporters die die gaan die gaan schreeuwen, die hoe, die boe. Yeah. Maar van die vijf van die van die van die van die supporters. Ja, je zegt dus jij gaat jij gaat wel naar voetballen kijken. Ik zag in die documentaire uh, bijvoorbeeld uh, het het metalist, uh, stadion in Kharkov waar Nederland ja. speelt. Daar ja. stonden daar stonden honderden mensen de Hitlergroet te brengen. Uh, daar werden uh, aziatische toeschouwers in elkaar geslagen op de tribune. Merk je daar wel eens wat van van dat soort dingen? Nee, nee. Misschien heeft te maken omdat ik oh, ja. Ik, ik kan zo beoordelen van, van Oekraïne. Ik zit daar, ik heb het, qua voetballer heb ik het echt goed. Ja. Dus je krijgt wel, ze beschermen je wel, de, de beveiligen, de, de, de, de toeschouwers ook, die, die, die, die, die sommige toeschouwers beschermen je ook. De fans, maar, van jou, de fans van jouw club beschermen jou. Ja, van jou en die echte voetballiefhebbers, ja. die, die beschermen wel, die donkere voetballers. Want je, want je, je moet wel, want je, wel je, wel je moet wel beschermd worden ja zeker weten. Ja. Anders je moet niet tien uur s'nachts in de stad gaan lopen. Ja. <laughs> dan dan dan is ook problemen. zou jij zwarte uh, supporters van het Nederlandse elftal uh, aanraden om gezellig naar de Oekraïne te komen deze zomer? ja wel ja wel ja wel. zeker weten. ik ben ik zit niet op kirasol maar ik ga ook uh, volgende week daar naartoe. Naar ah. Oekraïne weer. Dus. <laughs> het, is, het is ja. Je hoort dingen, maar zoals ik al zei, qua voetballer ga ik ook plaatsen die iedereen maar kent. Dat je gewoon beschermd wordt. Dus dat, dat ja, dat maar wel als, je gewone, als je gewoon een supporter bent en je staat op een tribune, dan word je door niemand beschermd, oh, dat, toch? Dat, heb ik, dat weet ik niet. Nee. Dat kan ik niet, niet, niet, niet beoordelen, want meestal ga ik naar de wedstrijden als Shakhtar Dynamo komt. Want ik speel in Kiev, dus ja, ik woon bijna twee jaar in Kiev. Dus dan ga ik gewoon naar de naar Dynamo Stadion, dan ga ik gewoon die wedstrijd kijken. Maar die mensen kennen me al, die, die, die ja. schouwers kennen me al, omdat ik, omdat ik in Kiev woon. Ja. En ja, dus dat is makkelijker voor mij. Maar jij maar gaat niet, qua... niet s'avonds in je eentje de straat op? Nee, heb ik nog niet gedaan. Mm. <laughs> ik denk ook niet dat ik het ga doen. Nee. nee. Ik ja, heb nee. van Kirozoole loop ik niet. <laughs> nu van straat. Niet. Nee, oké. Okay. Nee. nee. Oké, okay, nou, uh, dank je wel. Um, ja. Margriet, nog even. Denk je, denk je dat uh, de, de Poolse uh, gastheren zich zorgen maken over het EK? Over het beeld wat er straks misschien toch van Polen naar buiten komt? Ja, dat weet ik wel zeker. Dat is ook uh, waar, waar de Poolse media uh, ja, enorm over schrijven, over berichten. En Ja, ik, Polen en, en ik denk ook Oekraïne, hoewel ik dat minder goed kan, uh, kan beoordelen. Maar ja, die twee landen die zullen er echt alles aan doen om, om deze gelegenheid om zich als moderne Europese landen... Te, of ja, moderne, goed ontwikkelde landen te presenteren, aangrijpen. Dus er is alles aangelegen om incidenten te voorkomen. Goed. Nou, laten we hopen dat het zo lukt. Dankjewel, Margriet Bransma en Stanley Sidney Bito. Sabrina Stark was dat van haar nieuwe cd. En die komt ze voorstellen op Radio 1 morgen in vrijdagmiddag live. En volgende week woensdag op 6 juni dus hier bij ons in het oog. En de eerste single heet This Time Around. En dat hoorde u ook. En we beginnen het volgende gedeelte van deze uitzending ook met een stukje muziek. Namelijk van de Amerikaanse componist John Cage. And the Earth Shall Bear Again, voor geprepareerde piano... in de uitvoering van Stefan Schleiermacher. Hier in de studio, pianist en componist John Snijders... van het Amsterdamse Ives Ensemble. Uh, wat, wat hoorden we hier precies? We hoorden hier, zoals je al zei, een geprepareerde piano. Ja. En wel een gewone vleugel. Maar dan eentje waarvan de klank enorm wordt veranderd... door allerlei objecten tussen de snaren te, te plaatsen. Ja. Van schroeven, bouten, moeren, uh, rubbertjes, uh, tochtstrip. Nou ja, noem maar op. Als het tussen de snaren past, dan kan het gebruikt worden. Ja. En uh, zoals ik ook al zei, een, een stuk van John Cage dus. Ja. En we spreken over hem omdat er in het Holland Festival... dat morgen begint, een speciaal programma aan hem gewijd is. Twee dagen lang in het muziektheater. En omdat het dit jaar het John Cage jaar is. Hij zou 100 geworden zijn en hij is twintig jaar geleden overleden... vertelde je net uh, tijdens die andere muziek. Mag ik eens een hele... Platte uh, vraag stellen. Waar, waar is dat goed voor? Een, een piano bewerken met schroeven en, uh, en dingen. Waarom moet een piano niet gewoon als een piano klinken? Dat mag ook. <laughs> maar uh, de geprepareerde piano is eigenlijk min of meer ontstaan... min of meer bij toeval. Cage uh, was pianist in een balletklas... Uh, en voor een van de balletten had de choreografe uh, bedacht... dat iedereen van zo'n zo ijzeren paal naar beneden moest komen... die er in, uh, in brandweerkazerne zaten. Mm. Maar ja, ze, was, ze waren te arm om zo'n hele paal uh, te kunnen betalen. Dus ze had een klein stukje had ze op de kop weten te tikken. En die lag op de piano. Nou, Kreech zat daar te spelen. Ja, en zoals dat gaat met ronde objecten. Die vallen en die beginnen te rollen en die viel in... De vleugel. Op de snaren. Op de snaren. En dat uh, vond Cage eigenlijk wel een erg mooi uh, geluid. Dus van balletlessen begeleiden kwam die dag helemaal niks meer. Dus hij begon meteen te onderzoeken wat er allemaal nog meer kon. Mm -hmm. Vooral ook omdat hij bij zijn eigen uh, balletgroep... Waar, uh, de groep van Miss Cunningham, waar hij de artistiek directeur van was... en waar hij heel veel muziek voor schreef... had hij het plan om heel veel muziek te maken voor slagwerkensembles. Dat is allemaal leuk. Maar als je geen geld hebt om slagwerkenensamels uh, te betalen... en om al dat slagwerk te transporteren... en je speelt in zaaltjes die zo klein zijn... dat de dansers er al, al bijna niet in kunnen laten staan een slagwerkensemble, moet je toch iets anders verzinnen. Ja. En toen kwam die uh, geprepareerde piano natuurlijk als een soort van geschenk uit de hemel. Want het wordt een heel ritmisch instrument. Want het, door, wordt, een, he? het ja. wordt eigenlijk een, een hele verzameling slagwerkinstrumenten. Ja, ja. Wat, wat zegt zo'n zo werk en het feit dat hij dat door dat, dat ding wordt op de snaren viel, op dat idee kwam. En wat zegt dat over de... wat moet ik zeggen, componist? John Cage, was hij componist? Hij was componist, hij was dichter. Hij was schrijver. Hij was beeldend kunstenaar. En nog wel zo'n paar dingen. Maar uh, componist is eigenlijk wel zijn voornaamste bezigheid. Ja. Maar wat zegt zoiets? Wat, wat zegt het over hem? Hoe zou je zijn werk omschrijven? Zijn werk zou je... is enorm wijd. Uh, ik, ik denk dat dat je zijn werk sowieso kan omschrijven... als ongelooflijk zoekend naar constant nieuwe manieren... om geluid te produceren, om geluid te bekijken... om geluid te definiëren. Vooral nieuwe manieren om muziek te definiëren. Want geef maar een definitie van muziek. En je kan het natuurlijk enorm uitbreiden of inkrimpen... naarmate naar je dat zelf denkt. Ik zou zeggen georganiseerde klanken. Ja, nou dat is al een hele wijde omschrijving. Dat is, dat is de definitie die uh, een andere grote Amerikaanse componist van muziek gaf. Edgar Varese, die zei muziek is georganiseerd geluid. Ja. Uh, dat was al dat een was hele revolutionair idee. Zo, hè? Want hij liet Toeval bijvoorbeeld een grote rol spelen. Hij liet Toeval een enorme rol spelen. Uh, dus voor hem was de organisatie niet per se de organisatie die de componist daar zelf voor in handen had. Die organisatie kon je uit handen geven of aan de muzikus of aan wat hij zelf bij het componeren heel vaak deed... de I Ching, het Chinese orakelboek... dat hij gebruikte als methode om het toeval te kunnen bepalen. Ja, La laten we uh, nog iets van John Cage laten horen. En dan praten we op dat thema door. Toeval en wat is nu muziek en wat niet. Dit is een van de stukken die in het Holland Festival ten gehore wordt gebracht. *Roratorio* heet het, gebaseerd yeah. op het boek *Finnegans Wake* van James Joyce. Yeah. Um, ik hoor een viool, maar ik hoor ook een heleboel andere dingen. Klopt. En roep de vraag op, is dit muziek? Nou ja, zoals Kees er zelf over eigenlijk over zei... Uh, hij kreeg heel vaak de vraag van mensen zich, is dit nou nog wel muziek? Ik vind dit helemaal geen muziek meer. Kees' zijn antwoord was daar eigenlijk uh, uh, op in het Engels... you shouldn't call it music if using that term hurts you. <laughs> Oftewel, wees daar nou gewoon. Als jij het muziek vindt, is het muziek. Als jij het geen muziek vindt, nou ja, dan, dan is het voor jou iets anders. Maar voor iemand anders is het dan weer wel muziek. Ja. Uh, dit stuk, wat overigens in zijn totaliteit meer dan een uur duurt, is een hoorspel. Gebaseerd inderdaad op Finnegan's Wake. Een boek dat voor Cage de tweede helft van zijn leven voor enorm veel belang is geweest. En het is een ongelooflijk rijk. Stuk, er is, Cage is bekend om zijn eh, emancipatie van de stilte. Nou, daar is hierin niet heel veel van terug te vinden. Maar het, gaat, het stuk maakt gebruik van Ierse volksmuziek. Van de stem die je hoorde was Cage zelf... die een van zijn eigen teksten over James Joyce voordroeg. Ah. Er komen natuurgeluiden in voor. Hij heeft eh, alle plaatsen plaatsen die in Finnegan's Wake voorkomen, alle uh, geografische plaatsen, ja. heeft hij, uh, daar heeft iemand anders niet Cage zelf, heeft daar een lijst van gemaakt Cage is naar Ierland gegaan en heeft alle 150 plaatsen die in Ierland zijn, die in Finnegan's Wake genoemd worden daar is hij naartoe gegaan en heeft overal een opname gemaakt van iets hij zegt zelf dat het af en toe heel merkwaardig was om uh, 200 kilometer te rijden naar een of andere zonder uh, plekje in the middle of nowhere... en daar een vogeltje op een, in een boom op te nemen. Hm. Omdat dat nou eenmaal iets was dat bij die plek hoorde. Ja, ja, ja. U, u, hebt, u hebt Cage zelf ontmoet, hè? Ik heb Cage ontmoet, ja. U Marken. bent bij hem thuis geweest in New York. Ook dat. Hoe was dat? Dat was erg leuk. Cage was in ieder geval iemand die... Uh, ja, hij woonde op een, in, een, op, uh, in het midden van Manhattan... op een heel, heel druk kruispunt. In een penthouse. En uh, voor hem was dat geweldig. En dan zegt, hij, ik heb altijd enorm veel klank om me heen. En de meest interessante klanken ook. Als er, als er ergens een alarm afgaat dan, dan, uh, en er komt een, een, een zieke auto langs... dan vond hij de combinatie daarvan echt ontzettend mooi. Dus daar kon hij heel erg van genieten. Dat, dat was voor soort... hem de mooiste muziek, gewoon thuis de ramen openzetten. Eigenlijk wel, ja. Ja. ja, of dat was een van de vormen van de mooiste muziek. Het was een bijzonder vriendelijke man. Dus ik bedoel, heel erg open. Wat natuurlijk al, al boekdelen spreekt. Dus dat je als net afgestudeerd conservatoriumstudent gewoon van hem te horen krijgt. Weet je wat, als je ooit in New York bent, ik sta in het telefoonboek, bel maar op en kom gewoon langs. Ja, en toen schreef hij ook nog een stuk voor uw ensemble. En toen schreef hij ook nog een stuk voor mijn ensemble. Dat heb ik hem toen inderdaad ook gevraagd. Ja, ja. is dat een mooi stuk geworden? Ik vind van wel. En uh, misschien vinden andere mensen van niet, maar dat moeten ze dan zelf weten. <laughs> Ik vind het in ieder geval een heel heel bijzonder stuk geworden. Ja, ja want wat is er bijzonder aan? Even. Uh, het is een, een stuk: het is uh, geschreven minder dan een jaar voor zijn dood. Uh, het heet ten. Dat komt omdat het voor tien instrumenten is. En het bestaat uit merkwaardig genoeg, iets dat hij in de laatste dertig jaar van zijn leven niet zo heel veel meer deed, uit enorme lange melodieën. Kijk. Maar melodieën die niet gewoon maar bestaan uit de zwarte en witte toetsen van een piano, maar uit heel veel noten die daartussenin zitten. Dus Microtonaliteit heet dat, en hij het, het octaaf, dat bestaat normaal uit twaalf stappen, bij Cage zijn het er, ik geloof in dit geval, 106 of 108 geworden. Lijkt me in ieder geval razend moeilijk. Dank u wel. Laten we voor, uh, uh, voor het slot van dit gesprek nog even naar Kees luisteren. 5 voor 12. En de meest omstreden bushalte van Italië komt weer terug. Bas Mesters is in Italië. Goedenavond, Pas. Goedenavond. Wat, uh, wat, wat is er aan de hand? Waar staat deze bushalte? Ja, die staat in Hartje Roma. In, ha in Hartje Rome moet je natuurlijk zeggen in Nederland. Tussen Piazza Venezia en Torre Argentina. De straat heet Via del Plebiscito. En het is de straat waaraan de villa. Van Berlusconi ligt de villa die hij overigens huurt. Hij heeft twintig huizen, maar deze huurt hij. Uh -huh. En dat was ook de villa van waaruit hij zeg maar, premier was altijd in Italië. Ja, maar nu komt er een bushalte terug, want hij was weg? Hij was weg. In 2009 besloot uh, de, de prefect ineens dat die bushalte weg moest omdat het verkeer moest door kunnen stromen. Het is een smalle straat, de bus stopt aan, Dan moet iedereen stoppen. Bovendien hingen er altijd mensen voor de deur van Berlusconi. Ik denk dat men dat als een veiligheidsprobleem heeft gezien... of dat men het niet mooi vond dat voor het huis van de premier... zoveel mensen samen nou Ja. Heb jij er wel eens gestaan? Ik heb er wel eens gestaan. Ik ben er wel eens uitgestapt voor 2009. <laughs> um, ik heb daar over het dranghek staan hangen om uh, naar binnen te gluren op het moment dat die bushalte er niet meer was... maar er veel politie was. En het is overigens ook de villa waar al die mooie dames... Uh, die jonge dames naar binnen zijn gereden. Ja, die zijn daar ook allemaal uit de vieren. bus gestapt. Uh, die werden met de uh, wagens, die uh, speciale wagens onder escort gewoon naar binnen gebracht... Oh, oh, okay. op kosten van de staat. Ja, nou, ik, ik hou toch heel even nog het beeld vast... van een van die dames die dan toch uit de bus stapt. Maar uh, waarom komt die halte nu weer terug? Ja, dat is een symbolische halte geworden. In 2009 waren er meteen al mensen die een handtekeningenactie... tegen het weghalen van die halte starten. 10.000 mensen tekenden, winkeliers, linkse politici, gewone burgers. Het lukte niet, maar op het moment dat Berlusconi eind vorig jaar... zijn ontslag indiende, was er meteen weer een actie. De oppositieleider Bersani van de Democratische Partij... in een van zijn eerste tweets zei hij meteen... en nu de bushalte van Via del Plebiscito weer terug... Dat heeft toen nog even geduurd. Maar uiteindelijk is de perfect gevallen voor deze drang en deze dwang. Ja. En de bushalte is nu terug. En dat is natuurlijk een enorm symbolisch feit. Want dit is kleine... einde, einde Comedie Berlusconi? Ja, het alledaagse geeft nu ook aan dat het einde is met de Comedie Berlusconi. Dankjewel Bas. Oké, okay, bedankt. En dit is ook einde met het oog op morgen. Morgen is er wel weer een oog dan met Margie Bransma. Goedenacht, vrienden.